Van Annemarie. Goedemorgen. We beginnen met een protest tegen een AZC. Het was gisteravond in het Zuid-Hollandse dorp Bleskensgraaf. En daarbij heeft de ME moeten ingrijpen. Er werd door meer dan 100 mensen gedemonstreerd tegen de komst van een AZC! AZC! Het liep uit de hand. Een groep mensen die zich bij het gemeentehuis had verzameld... waar een vergadering over het AZC bezig was, bekogelde agenten. En ze staken ook vuurwerk af. Er is niemand aangehouden. Ruim de helft van de Nederlanders heeft in geval van nood... genoeg contant geld in huis, meldt de Nederlandse bank. Het gaat om 70 euro per volwassene. Met dat geld kun je in ieder geval 72 uur overbruggen... als elektronisch bankieren of pinnen uitvalt, bijvoorbeeld door een cyberaanval. Eén op de tien heeft helemaal geen cash in huis. Een belangrijk moment vannacht in Amerika. President Trump hield daar de State of the Union. De jaarlijkse toespraak die gaat over de stand van het land... Trump gebruikte de speech vooral om te vertellen hoe groot en rijk Amerika is. Volgens Trump gaat het erg goed. A short time ago we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world. The hottest. En Trump zei verder onder meer dat hij ervoor heeft gezorgd dat de benzineprijzen lager zijn, net als de inflatie. Maar volgens factcheckers overdreef hij daarbij behoorlijk. En het onderzoek blijkt dat de meeste Amerikanen niet blij zijn met Trumps beleid. Er wordt hier steeds vaker ingebroken bij opticiens, Dat zegt de branchevereniging tegen Hart voor Nederland. Dieven nemen dan dure monturen of luxe zonnebrillen mee. Ook deze opticien maakt het mee. Het hakt er flink in. Het is hartverscheurend. Je werkt iedere dag heel hard. En als ze dan s'nachts toch weer binnen zijn gekomen... en uh, een heleboel uh, brillen hebben meegenomen, dan uh, is dat uh, is weer even schrikken. Heel vorig jaar waren er in totaal nog 15 inbraken bij opticiens. Dit jaar is het in de eerste twee maanden al vijf keer gebeurd. Het weer nog steeds meer plekken is het zonnig deze ochtend. Ja, we krijgen best een lenteachtige dag. Hè, vooral vanmiddag overal zon, maximaal 19 graden. Rustig op de weg, één vertraging langer dan een kwartier. En die is op de A2 naar Utrecht. Tussen knoop het Hildam en Empelbrug. 5 kilometer en 17 minuten. Goedemorgen, we zijn er weer. We zijn back. Bigger, better, richer and stronger than ever before. Absoluut. Hier is het frequencies.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 You got me believing One day you gotta come through Lost in these city lights Cause I can't sleep night. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long Too long ago, my love Where did we go wrong? Too late to turn around Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long You're just like my picture, I'm going round, round my head Song, go and brown around my head. You're just like my favorite song, go and round around my head. Like my favorite song, go and round around my head. Frequencies. De Q-music. Goedemorgen, 4 over 8 op woensdag... de 25e van februari. Je luistert show 1589... seizoen 8 van Matthew en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Op die redactie werkte Roel. En Roel zei gisteren iets hardop. Waardoor het even stil viel. En waarbij er echt... nou. Duizend vragen waren en we ja. dachten, we gaan die vragen vooral op de radio stellen. Ja, wat zei jij gisteren tegen ons, Roel? Dat ik denk ik al een jaar lang mijn gasvernuis niet heb aan geraakt. Nou, dat vinden wij niet raar. Dat vinden <laughs> wij alleen maar heel bijzonder. Ik wil heel even een uh, schets van Roel. Roel, hoe oud ben je? Wat is je thuissituatie? Ik ben 33, en dat zal je niet verbazen, maar ik woon dus alleen. Je woont alleen. En ik woon op 25 vierkante meter, dus ik heb een klein keukentje. En nee? daar staat één apparaat in wat ik wel gebruik, en dat is mijn magnetron. Juist. Ja, jij gebruikt het gasvernuis dus nooit. Um, dat wil dus zeggen dat jij nooit kookt. Hoe, ja. uh, wat eet jij, met name s'avonds? Ja, magnetron maaltijden. Dus eigenlijk van die kant-en-klaar bakken die je in de supermarkt vindt. Die vind ik lekker. Die vind ik echt lekker. Dus ja. dat eet ik elke avond. Elke avond. En hoe lang sinds dat je op jezelf woont? Nou, nee, ik heb ook nog wel een tijdje met huisgenoten gewoond... maar dat is acht jaar geleden of zo, dus ja. toen kookte ik nog wel. Okay. Maar sinds ik echt in mijn eentje een studiootje heb, uh, niet meer. Waarom kook jij niet? Nou, ik, de supermarkt kan het eigenlijk beter dan dat ik het kan. Daar komt het op neer. En ik vind ja? het echt niet leuk in mijn eentje. Het is altijd uh, gekloot in de supermarkt. Je komt met de porties niet uit. Er blijft over. Als het heel lekker is, kan ik het met niemand delen. Ja. En als het vies is, denk ik, waar heb ik die moeite nou voor gedaan? <klaar> uh, uh, uh, Toen ben je op een gegeven moment overgestapt op de magnetronmaaltijden. Of zijn er ook nog andere uh, dingen geweest die je misschien die de revue hebben gepasseerd? Nee, ik heb een tijdje ook die vrieszakken gedaan. Dus, maar die moet je, moest je wel nog op het vuur gooien. En dan zat je alsnog met de afwas achteraf. Alleen daar was minder variatie in. Dus daar had je dan vijf of zes of zeven verschillende smaken. Ja. En die magnetronmaaltijden wisselen ook mee met het seizoen. Dus nu heb je allerlei stampotjes die er ook bij zitten. Wat dan heerlijk is. En in de zomer is het dan wat lichter en wat meer hey. salades ook. Ja, ik kan me voorstellen dat je te luisteren en denkt... ja, hoe kan dit? Ik moet eigenlijk ja. in die zin het voorrol opnemen... dat die uh, maaltijden in de supermarkt... die zijn echt de afgelopen jaren significant beter geworden. Ik heb er ook echt veel van gegeten. Er zit toch wat, al veel te veel zout in? Ja, dat zeggen ze. Maar ja, god, ja, zo kan je bezig blijven. Maar ik vind ze wel lekker... Uh, maar, Roel, heb je ook nooit dat je denkt, wat dat had ik ben? dat ik denk, ik ken, ik ken de smaak nu wel een beetje. Ja, dan koop ik een andere sambal, dan wordt het toch nog ietsjes anders. <lacht> maar uh, eventjes uh, uh, maak je bijvoorbeeld wel eens een salade nee, voor echt jezelf. Nooit. Nee. En en en, en oké, okay, tussendoor bak je wel eens een ei. Nee, ook niet. <lacht> nee, echt niet. Je, je hebt nog nooit een eigen bakker. Nou jawel, maar ik denk dat, dat dus een jaar geleden is geweest. Dat ik toen een keertje echt had, zin had in een eitje heb dat je, ik toen gebakken heb. Heb je pannen? Ik heb pannen. Maar de, moet bekennen dat er ook nog wel eentje van in het plastic zit. <lacht> en, en, en wat doe jij als er iemand bij jou komt eten? Ja, dan bestel ik dus. Maar okay. ik, heb ook, ik heb ook helemaal geen eten thuis. Ik woon op 25 vierkante meter. Ja. Dus dan gaan we of op de grond zitten en dan bestel ik pizza's of we gaan uiteten. Dat kan ook. Maar, hey, nu, nu, wacht, nu ga je binnenkort verhuizen. Ja. Wat voor. Heb je een keuken dan genomen? Ja, ik heb dus wel een keuken moeten kopen. Het is een, het is een nieuwbouwhuis. Uh, maar dat is, dat is eigenlijk een omheelstof voor de Machtertrol. Oh, ja, dus nou, Ik heb nog ja. veel dingen bezuinigd, behalve op de Machtertrol. Dat is echt een beuken. Hé, hey, uh, kijk, ik, ik, ik, jij bent uh, vrijgezel. Het uh, nou, is misschien heel lullig hoor dat ik dit ga zeggen. Maar wat een afknapper. Ja, ja begrijp ik. Nou, ja, misschien gaat het dus veranderen als ik een mooie keuken heb. Heel eerlijk, ik denk het eigenlijk nee. niet. Nee, maar is dit nou een afknapper? Ja, ik vind het wel een afknapper. Roel is een hele leuke gast. Ja, ja, nee, maar Roel is een mega leuke gast. Ik vind het ook helemaal niet bij jou passen. Ik vind magnetronmaaltijden... Elke avond een magnetronmaaltijd eten, vind ik echt iets voor een loser. En jij bent allesbehalve een loser. <lacht> jij bent echt, nee, jij, jij zeg maar, echt zo'n gast... Ik kan ook jou lekker tegenkomen op festivals... waar ik, waar ik ook graag naartoe ga. Zeg maar jij zit wel in mijn in mijn bubbel, zogezegd. Hm. Ik weet niet wat ik hoor. Maar heeft Roel niet gewoon het zichzelf heel makkelijk gemaakt? Heeft hij niet een super relaxed leven? Ja, dus Dat je... je denkt van... Ja, natuurlijk. Ik loop even lekker naar de supermarkt. Ik jank zo'n zo ding naar binnen en dan heb ik lekker gegeten. Ja. Snap je? Waarom, waarom moet iedereen dan maar s'avonds in die keuken staan, nee, ja, Het moet natuurlijk ook helemaal niet. Maar ik vind het, ik vind het beeld van elke avond een magnetronmaaltijd... <lacht> en ze zijn inderdaad wel wat beter geworden dan een paar ja. jaar geleden... maar nog elke <lacht> avond een magnetronmaaltijd waar je dan zo'n folietje van aftrekt. Waarvan we volgens mij gisteren ook nog in het nieuws hoorden dat er microplastics mee worden verwarmd. Ja, ja ik vind ja. het echt zo goor klinken. Sorry, rol. Roel, wat is op dit moment je favoriete magnetronmaaltijd allertijd Even zo'n magnetrol altijd op het podium. Nou, ik, ik heb voor vanavond een hele goede rottie staan. Die is erg lekker. Ja, ja, maar, is super... En even, want, ja, haal jij meteen vijf maaltijden voor de hele... of, of zeven ja. maaltijden ja, voor de hele ja, week? ik, ik, ik haal het denk ik vier per keer ongeveer. Oh ja, ja, ja, ja precies. Ja. Zijn er zijn overigens verschillende ja. mensen die bieden zich aan... Uh, om aan te schuiven. Dus dat je, je kan eigenlijk heel Nederland door vanavond. Je oh, kan aanbellen en dan zijn er mensen die zeggen... schuif maar bij mij aan, Rolf. Een tafeltje dekje, ja. komen het ook <laughs> nog bij je brengen. Ja, een tafeltje dekje, lekker, hè?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 For the broken hearted Pour out a little holy water Two tears for the soul Vandaag 19 graden als je goed gaat zitten uit de wind. Denk ik nou gevoelstemperatuur 20, misschien wel 22 graden. Op de redactie zit Roel, die zit overigens in een 2. De, de truierader is vandaag door jou op een 2 gezet, dat is een t-shirt. Ja. Onze, onze Roel heeft een t-shirt aan. Roel, we leren jou steeds beter kennen. Want jij hebt zojuist aan ons verteld dat jij niet kookt, nooit. je hebt al een jaar je gas niet aangeraakt. En de laatste keer was dat om een eitje te bakken. Klopt helemaal. En jij doet aan magnetron maaltijden. all day Everyday, je slaat ze dan ook groot in. Absoluut. Hey maar uh, jij zei dat ik je dat een afknapper vindt. enorme afknapper. <lacht> ja, ja dat snap ik ook. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik vind jou echt een onwijs leuke vent. En uh, je zit helemaal in, uh, ja, in mijn bubbel, zeg maar. Je, je zou zo in mijn vriendengroep kunnen. Maar wat ik hier hoor, ja, wat een afknapper. Ja, gewoon dat je niet echt helemaal niet kookt. En dan ook ja. nog van magnetron kiest. De kieswit zo goor. Maar mag je heel even kijken? Rol is alleen. Voor je in je ik heb heel lang alleen gewoond. Voor jezelf koken is echt niet zo heel erg leuk. Als je niet van koken houdt, wat daar nog een keer bovenop komt. En je kan het niet zo goed. En wat is er dan mis met zo'n de Tom altijd, weet je wel? Nee, hoe het is om alleen te zijn hoef je mij niet uit te leggen. Ik heb ook 13 jaar de solonaise gedaan. En dat is ook allemaal niet erg. Kijk, ik hou van koken, dus dat maakt het voor mij makkelijker. Ja. Als je niet van koken houdt, zoals jullie... dan snap ik dat, dat, dat je echt denkt... hè, moet ik dat nou weer voor mezelf gaan doen? En dan ook uh, ga je dan voor de tv of aan tafel. Alleen een magnetron haalt... dat vind ik wel zo de andere kant van het spectrum. Hallo Jasper. Goedemorgen. Jij hebt sinds kort een vriendin? Uh, nou ja, sinds kort. Ik woon sinds december samen met mijn vriendin. Oké, okay, en wat deed je daarvoor op kokengebied? Uh, uh, ja, eigenlijk ook. Alleen maar magnetronmaaltijden en uh, ja, thuis bezorgen. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en hoe pak je dat nu aan dan? Uh, in het weekend kook ik vaak. Ik ben zelf uh, vrachtwagenchauffeur, dus ik ben door de week van huis. Ja. Uh, maar door de week uh, gaat er eigenlijk vrijwel elke dag gewoon een uh, magnetron maaltijd in de ping. En wat is, uh, wat is je favoriet, uh, Jasper? Qua magnetronmaaltijden. Ja, echt een favoriet heb ik niet. Het is uh, gewoon echt uh, de afwisseling uh, opzoeken... want ja, elke ja. dag hetzelfde is sowieso niet lekker. Uh, dus uh, ik uh, loop gewoon op zaterdag de supermarkt in... en ik haal vijf, zes verschillende soorten magnetrombaaltijden... dat ik me er weer kan redden. Hé, hey, maar is eten voor jou wel een plezier... of is het gewoon omdat er brandstof in moet? Uh, als ik zelf echt wat lekkers kook, dan, uh, dan heb ik er ook wel plezier in. Ook als ik zie dat mijn vriendin het dan ook uh, lekker vinden. Uh, maar na een lange werkdag van 15 uur, dan heb ik zoiets van flikker die mag maar aan. En ik vind het wel helemaal prima. Hey, en leg je het nog wel op een bord of eet je uit het bakje? Nee, ik eet gewoon uit het bakje. Ja. <laughs> Dank Jasper. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen Marike. Hey, jij doet ook niet aan koken, hoe los jij het op? Uh, nou, mijn ouders die koken voor me. En hoe oud ben jij? Uh, uh, 42. Oké, okay. en hey, oh, jouw, ouders, jouw ouders wonen in de buurt? Nee, maar luister nou eerst nee, even naar ik Nee, ik dus hey, dat, dat weet niet, ik. Ik ga echt ervoor openstaan, want anders wordt mij ook weer gezegd... dat ik leven en laten leven niet, ja. niet, niet, niet predik. Dennis, vertel. Nee, mijn ouders die wonen niet in de buurt, die wonen in Reewijk. Oh, oké, okay. en dat is ver bij jou vandaan? Uh, ja, want ik woon aan de andere kant dieren. Oké, okay. en, en dan ga jij één keer in de week ga je langs of zo? hoe werkt dat dan? Nee hoor, nee, hun koken dan uh, meerdere maaltijden. En dan uh, ja, als ik dan in Rijwijk ben, dan neem ik het mee. Ja, en jij. Als je dan bij je ouders bent, Dennis, strikken ze dan ook meteen jouw veters, verschonen ze jouw leven? Nou, luchten, doe eens even. Vindt, sorry, Dennis is 42. Dennis ja, is 2. Twee... Ik... Sorry hoor, Dennis. Ik ga toch heel eventjes. Het is niet persoonlijk. Een beetje wel. Een beetje wel. Dennis is 42. Die woont aan de andere kant van het land. Zijn ouders koken nog voor hem. Ja, ik, ik, jullie weten dat ik ook hard ga op dat je je brood niet te lang moet smeren voor je kind. Op de middelbare school kunnen ze het echt wel zelf. Dennis, dit is toch het toppunt? ja, ja uh, je kent ken mijn zus Marieke dat ja. als eerste nou ik, ik ben inderdaad ik ben ik, ik heb jou <laughs> vroeger jouw zus is bevriend met mijn zus dus ik ken inderdaad ik ken jou ik ken ook jouw ouders ja nou en ik, uh, ik wat dat betreft ik, uh, ik zou kunnen koken mm -hmm. het, is meer, het is meer dat het gewoon ook uh, dat ik gewoon uh, eigenlijk helemaal niks aanvind nee precies en mijn, en mijn ouders die, uh, die zijn ja daar bereid in om mij te willen helpen nou heerlijk en, uh, man ja, voor mij uh, zorgt het ervoor in ieder geval dat ik een stuk makkelijker uh, en, en sneller zeg maar, mijn hobby kan doen. Of dat ik even gauw wat anders kan doen, omdat ik het al druk genoeg heb. Dennis, je hebt groot gelijk. Maak het jezelf makkelijk. Het leven is al, is al struggelend genoeg. Uh, wat, wat gaat er vanavond doorknippen? Wat gaat er vanavond in de magnetron? Uh, nou dat weet ik nog niet. Moet nog even kijken. Oké, okay, nou, ik, ik, ik hoop dat het hartstikke lekker is, joh. Dankjewel. Eh, uh, we hebben hier nog een andere rol. Dat is echt een soort dubbelganger. Hallo rol. Ja, goedemorgen. Hi, hoe zit het bij jou? Ja, hetzelfde. Ik vind het gewoon een beetje gedoe. Dan moet je weer nadenken over wat je wil eten en dan moet je dat allemaal ja, klaar met. Dus ja, ik ben ook echt wel fan van, van de magnetronmaaltijden. Ja, en hoe ja, vaak per week doe je dat dan? Nou, ik werk best wel onregelmatig, dus bij mij is ook eigenlijk wel uh, eigenlijk bijna elke avond wel. Ah ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Kijk, ik, ik, ik snap wel een beetje je gevoel, Marieke. Ja. Maar ik snap ook zo goed het gevoel van deze mannen. Ik bedoel, je kookt voor jezelf als je gewoon een voldaan gevoel hebt van zo'n magnetronmaaltijd... of van een prakje van je ouders. Ja, fine. Ja, Weet je? ja. nee, dat is ook zo. Lekker doen, heerlijk, ja, ja, lekker, lekker doen. doen. Ja, ik zit... ja, rol, ja, ik vraag het ja, iedereen, wat is jouw favoriete magnetronmaaltijd? Ja, dat is nog heel erg ook. Ik ga eigenlijk best wel goed op een pastaatje. En die is best wel simpel zelf te maken. Maar ja, toch, ja dan toch de snelheid en uh, even dat ding in de magnetron. En uh, na 60 seconden heb je eten. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Wat een uitvinding. Ja. Geweldig. Applaus ja. voor de magnetron. Ja. Ja, wat, wat zit er toch ook nog echt dat, uh, dat jagen en verzamelen? Wat zit dat toch ook echt <lacht> nog in de mannen? Dan gaan de mannen wel eens heel erg hard op dat ze echt nog moeten jagen. Nou, dat 60 seconden en dan heb je eten opgewarmd. Dat er, daar is alles wel uit. Hè? Oh, heerlijk. Uh, Rol eet smakelijk alvast voor vanavond. Ja, jongen. Dankjewel, <lacht> But, uh, uh, oi, oi, oi. Hé, hey, jij zei net, we hadden Magneton vorige week in 4 op Parijs. Nou, volgens mij heeft Magneton vorige week voor 4 op Parijs gezorgd. Um, er werd met mij gespeeld, sorry, ik weet even niet meer wie er 2500 euro won. Maar de Magneton, ik zei over. En degene die we speelden ook, 2500 euro. Wil je meespelen met 4 op Parijs? Zijn de lijnen nu voor je geopend. Telefoonnummer is 0909 9596. Spreek je misschien zo meteen na maals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 Take a trip.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 May back music en uh, stay if you want to dance. En daarvoor uh, ging het over uh, Magneton-maaltijden. Ja, dat tekende zich wel een trend af dat we alleen maar uh, mannen aan de telefoon hadden. Ja, dat, dat valt de mensen wel op in de QF. Ja, ja dat was geen toeval. Ah, dus er zullen toch ook wel vrouwen zijn die zichzelf heel makkelijk maken. Er zijn ook altijd een aantal... Uh... Vrouwen bij, heus. Ja, tuurlijk. Het was geen toeval dat de drie mensen die we spraken allemaal man waren. Ja, klopt. Nou, eet smakelijk uh, allemaal vanavond, jongens. Zometeen uh, vier op een rij, 0909-9596. Als je mee wilt spelen. En Annemarie, wat horen we in het uh, nieuws? Het uh, gaat over het aller, allerduurste huis dat nu op Funda staat. Oh, oh. dat vind ik altijd interessant. Uh. Waar dat dan staat? Ja, ja. waar dat staat? Nou, um, ga ik je zo vertellen in ieder geval. Neem een zak geld mee.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 Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Keukenkopers, opgelet! Profiteer nog maar 5 dagen van de apparaten 10 ze bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet 1, niet drie, maar 5 aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste, prijs van Nederland. Het voorjaar komt eraan, dus we gaan wat meer bewegen...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 En er is altijd een club bij jou om de hoek. Join the Feelgood Club. Word nu lid en sport vier weken gratis. Basic Fit. Half negen, goedemorgen, Q-verkeer. De vertragingen langer dan 20 minuten zijn allebei op de A16. Van Beda naar Rotterdam kom je in 5 kilometer tussen Ridderkerk-Zuid en Feyenoord met 21 minuten. En Richting plein is een ongeluk gebeurd tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug. Op de hoofdrijbaan staat 4 kilometer met 23 minuten op steeds meer plekken is het zonnig. Het wordt vandaag gewoon lekker lenteachtig. Vanmiddag overal zon. Het wordt maximaal 19 graden. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. In Friesland is mogelijk weer een drugslab gevonden. Het is het derde lab in een paar dagen tijd. Volgens de politie was het nieuwe lab vlakbij Heerenveen. Ze willen er verder niet veel over kwijt. Alleen dat het onderzoek even gaat duren... Afgelopen weekend en maandag werden er ook al labs ontdekt. Er zijn toen tien mensen gearresteerd. Blijven even bij de drugsverhalen. Want in Spanje zijn meerdere Nederlanders opgepakt... die bij een drugsbende zouden horen. Ze werden betrapt in een loods niet ver van Madrid. Er lagen duizenden kilo's coke. De bende stond onder leiding van een Colombiaanse vrouw. Ook zij is opgepakt toen ze vanuit haar huis op de vlucht wilde slaan. In haar auto lag onder meer een miljoen euro aan cash in boodschappentassen. En bijna de helft van de Nederlandse werknemers denkt dat AI hun baan deels of helemaal kan overnemen, meldt het CBS. Vooral jongeren en hoger opgeleiden verwachten dat. Ze denken dat vooral administratieve functies of schrijf- en codeerwerk straks door kunstmatige intelligentie wordt gedaan. Ja, en Ruim vier op de tien mensen gebruiken inmiddels AI nu op hun werk. Ook benieuwd of, uh, ik weet niet of dat onderzoek dat uh, verteld wordt, maar zijn we daar dan blij mee? Of denken we vooral, oeh, dit vinden we spannend? Nou, de meeste mensen zullen het wel een bedreiging vinden, toch? Of zou je ergens kunnen denken van... Uh, nou, ook eigenlijk wel uh, lekker, weet je wel. Dan kan ik me op een gegeven moment op andere dingen gaan storten. Ja, dan heb je geen inkomsten. Dus dan zou de hele maatschappij zich anders moeten gaan inrichten. Ja, ja. Ja. Maar... Ik denk wel dat er een verschil is tussen dat het je werk makkelijker maakt. Bijvoorbeeld ja, dat uh, Chat een hele samenvatting maakt van... weet ik veel, een gesprek wat je hebt gehad met, uh, met iemand onder je. Met, met de manager. Dat dat een hele baan verdwijnt. Je ziet ja. bijvoorbeeld ook in de, in de rechtbank... heb je altijd van die griffiers bijvoorbeeld... die er zitten mee te tikken. Of mensen die ja, aan het codeerwerk doen of... Uh, vertaalwerk. Ja, de, daar staan banen toch al meer over tocht. Maar denk je niet dat daar zeker in dat geval altijd de menselijke hand nog overheen gaat? Je kan het, ja. maar het werk van een rivier kan je toch niet in handen leggen van een computer? Nee, dat, dat, dat kan me ook wel weer voorstellen. Maar ja, een de groot deel misschien toch. Ja. Wel. ja. En toch ook hoe interessant zou het zijn als dit ervoor zorgt dat uiteindelijk de banen die we echt nodig hebben, ik noem het een zeventjes en een loodgieter en een groenteboer en een, een, een, een hout, Ja, Ja, dat, dat, dat we daar weer naar toe worden geduwd allemaal. Mm -hmm. Ook al denk je joh, ik heb helemaal geen zin om in de zorg te werken of ik wil helemaal geen kapper zijn of wat dan ook. Maar dat we toch weer in de hands-on beroepen worden geduwd die ervoor zorgen dat ook uh, sectoren waar het piept en kraakt, zoals de zorg dat die weer op stoom ja. komen. Ja, ja dat... dat hoop je dan maar. Maar goed, ja. het hele, de hele ontwikkeling van de AI, dat brengt natuurlijk ook weer allemaal nieuwe wanen met zich mee. Ja. En we hebben ook natuurlijk een hele hoop influencers en dat soort mensen. Dat worden ook steeds meer. Ja, dat is goed, ook dat is een heel drukke baan. Dat moet je ook niet <laughs> onderschatten. Dat is ook een drukke Dus We zetten onze glazen bol weer even weg. Dan veel onrust in de internationale dancewereld. Grote techno-dj-namen worden namelijk beschuldigd... van seksueel wangedrag, machtsmisbruik en intimidatie. Het AD schrijft erover. Namen die worden genoemd zijn Schreume, Baswell en Carve. Wie? En volgens een Amerikaans voormalig boeker... zouden ze onder meer dicksbicks versturen. Nederlandse festivals, ja, techno-festivals dan vooral, uh, verknipt. En Awakenings hebben direct ingegrepen. Ze hebben de optredens van deze dj dj's geschrapt. Oh. Toch niet Jop Jobs, hè? Want als nee. mijn favoriete techno-dj. Nee. Dat staat toch... niet op de lijst. Gelukkig. Voor wie je een huis zoekt en nog een hele grote zak met geld heeft... is dit misschien nog interessant. Eh, op Funda staat inmiddels het duurste huis. Eh, wat er op dit moment te koop is, in ieder geval in Nederland. Een mooi optrekje in Amsterdam. Drie slaapkamers. Drie. Met elk wel een eigen badkamer. Een sportschool in je huis. Een sauna. Uitzicht over het Vondelpark. Het zijn een paar, een paar dingen die je krijgt eh, voor 18 miljoen euro. Ah, ja. Oh. En op hoeveel vierkante meter is het dan? 670 vierkante meter. Je hebt vijf eigen parkeerplaatsen. Twee keukens. Zeven oh, dat wel voor Roel. Ja. En er zijn al bezichteringen geweest. Dus. Oh joh. Ja, dan zit je in Amsterdam. Ja. ja. Bij het Vondelpark. Ja. Dat is natuurlijk een heel gewilde plek. Maar ja, ik ben er ja. vooral zo verbaasd erover dat 670 vierkante meter... en dat het dan maar drie slaapkamers ja, heeft. Dat is niet veel, hè? Dat Misschien is die gym ook. heel groot, hè? En die twee ja. keukens, moet je ook nog plek voor hebben? Ja, twee keukens, ja. Ja, zeven balkons. Ja, daar kom je er wel aan op. Ja, ja, ja, ja, dat is ja. zo, ja. Hallo, Celine. Hoi. Heb je laatst op, uh, op Funda rondgeneust of niet? Ja, de laatste keer wel. Om mijn ouders te proberen een huis te verkopen. Ah, oké. Okay. En waarom ja. zat jij dan op Funda? Om te kijken hoe een huis erbij lag. Ja, of het er een beetje mooi op staat. En uh, of er een beetje concurrentie is. Ja. Is dat jouw ouderlijk huis waarin je bent opgegroeid? Ja, dat klopt. Wat, wat is jouw gevoel daarbij? Ja, dat is wel eventjes wennen. Dat dat opeens weggaat waar je allemaal herinneringen hebt gemaakt. Maar uh, het is voor een goed doel, want ze gaan naar een nog mooier plekje. Oh, kijk aan. Dat is mooi. Dat is mooi. Hey, zijn, ja. zijn er al bezichtingen geweest of is het hartstikke moeilijk? Nou, uh, volgens mij binnenkort uh, de eerste. Dus ik uh, heb er goede hoop in. Hey, en moet jij het niet kopen? Nee, nee, ik zit uh, op een heel mooi plekje en uh, wij zijn helemaal tevreden. Dus uh, ik okay. blijf lekker op uh, waar we zitten. Ja, hartstikke goed. Hé, hey, um, wij gaan uh, vier op rijden. Met wie wil je dat doen? Met Marika. Met Marika, hartstikke goed. Dan gaan wij haar de studio uitsturen. Vier! Oh! Celine, je krijgt van mij vier woorden. Ik wil graag jouw eerste associatie daarbij horen. Geef Marieke zo meteen vier dezelfde associaties... krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor? Yes. Daar gaan we. Je eerste woord is... trampoline. Springen. Mok. Drinken. Raket. Nee, sorry. racket. <laughs> Racket. Oké, okay, tennis. En het laatste woord is verjaardag. Uh, vieren. Vieren, oké. Okay. Nou, op de achtergrond is iedereen het te eens. Maar gaat Marieke zo meteen vier dezelfde woorden geven? Mattie en Marieke. We gaan als een raket naar Kensington. Dit is Thee. Q music and stay we spelen vier op rij met Celine uit Blokzeil. dit waren haar vier woorden trampoline springen mok drinken Raket. nee sorry Tennis, Reket. tennis verjaardag vieren trampoline springen mok drinken Racket, tennis en verjaardag vieren. Celine, wat denk je ervan? Uh, kleine twijfels, maar die heb je altijd, denk ik. En waar zitten die twijfels bij jou? Ja, de laatste vieren en uh, maar mok ook wel drinken. Ja, ik had bij mok had ik koffie gezegd. Maar yeah. ik zie Kira die had bij Mok dan thee gezegd. Uh, er wordt nog uh, bij verjaardag, wordt er nog taart gezegd... maar bij verjaardag worden ook nog slingers gezegd... en, en, en, en ballonnen en kaarsjes en cadeau. Ja. Mm, yeah. Oké. Okay. Nou, we gaan Marieke gewoon terug studio in en kijken hoe ver we komen op jacht naar 2.500 euro... en een straatstaatsloten. Daar gaan we, de deur zwaait open. Het eerste woord is trampoline. Springen. Mok. Beker. Oei. Nee, dat is jo, niet maar... goed. Celine, jij zijn namelijk bij Mok. Uh, drinken. Drinken. Er ja, zijn ook nog over. heel veel mensen koffie en thee. Zo. Oh, ja, ja, dat komt denk ik ja. door onze koffie en thee, Mok. Ja. Die had uh, ik ook nog bedacht. Racket. Tennis. Had goed geweest. En verjaardag. Verjaardag? Ehm... Um. Dat is wel een moeilijk woord eigenlijk. Jarig? Nee. Daar zei Celine namelijk vieren. Oh ja, dat ging ook nog wel door koppie. Nou, viel er maar iets te vieren. Helaas, uh, Celine, dankjewel voor het meedoen en uh, mooie dag vandaag. Dankjewel. En jullie ook, doei. Ja, ik zeg uh, bewust een uh, mooie dag, want het wordt vandaag uh, 19 graden. Oh, lekker. Olé, olé. Het is natuurlijk helemaal lekker als je een uh, buitenberoep hebt. Pas op de fiets boswachter. Of bouwvakker. Uh, zou meteen spreken we onze favoriete bouwvakker uh, Oesama. Ja, zou die al in een t-shirt op de bouw staan, heeft Ronnie zijn tanktop al aan. En hij doet ook uh, de ramadan. hè? Dus hij is inmiddels ook een week ongeveer mee bezig. Natu Brothers on the fourth floor. Dreams, Dreams make Iedereen die droomde over de zon. Two Brothers on the Fourth Floor. Matties. Truiradar. Steeds meer plekken is het zonnig. Het wordt lenteachtig vandaag. Vanmiddag komt overal de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Truiradar staat daarmee op een tweede, dat is een t-shirt. Die echt alle zonduuren meepakt omdat hij overdag dag en dauw opstaat... is onze favoriete bouwvakker Oesama. Oes, goedemorgen. Goedemorgen, Marike. Alt altijd benieuwd, waar sta je vandaag? Vandaag in Wolfezen. Wat heerlijk zeg. Ja, op het moment dat je nu zit mee te kijken via RTL 7... of uh, kijk live, dan zie je Oussama met zijn rode K-Music bouwhelm op. Uh, hoe erg was jij toe uh, aan de zonde, Oussama? Want man, man, oh, wat ja. hebben jullie voor weken ja. gehad daar op die bouw? Niet te geloven. We hebben gewoon echt, echt zulke koude dagen gehad... dat het gewoon uh, min 1 was. Uh, nee, 1 graden, 2 graden. En dan uh, gevoelstemperatuur min 10. Ja, dat is gewoon niet te doen. Hey, maar dat wat doe je dan om doen. jezelf een beetje warm te houden? Uh, willen jullie de, de, de trui raden van de bouw? Ja, nou ja. Niks, liever, ja. niks liever. Nou ja, um, twee, uh, twee hemden, minimaal twee of drie hemden aan, ja. uh, een t-shirt eroverheen en dan een lange trui, oh. zodat je nog wel heel goed kan bewegen met je armen, ja. daarom dus die hemden. <laughs> uh, uh, een, een hoodie en dan gewoon lekker werken, joh. Ja, hey, maar ik, dat is dus zeg maar cumulatief, de truierader. Dan spreken we dus over twee keer een één. Want er wordt er twee keer een hemd of een tanktop aangetrokken. Eén uh, ja. keer een gewone trui, dus dan staat hij nog op een vier. Eén keer een hoodie, dat schaal ik dan even <lacht> op een warme trui. Dat is dus één keer een vijf. Dus als we bij elkaar optellen, zitten we echt in de double digits. Uh, ja, zeker, zeker. Ja. Hey, uh, anders, ga, anders ga ik nu niet redden. Nee. Is, de, is de sfeer dan ook beter op de bouw OESA, Op het moment dat het zonnetje zo lekker uh, jullie overgroot. Nou ja, De sfeer is altijd is gezellig bij ons op de bouw. Ja. Uh, maar als het zonnetje eenmaal begint door te schijnen, dan, uh, dan begint het dus warmer te worden, dan, uh, dan word je wel wat gelukkiger. hoor. Ik, ik heb nu ook het, het zonnetje in mijn gezicht. Ja, zie je dat? Ja, het het ja, wij zien ja, dat, ja. dat zeker. Ja. zeker. Wat ja. is het project ja. daar in Wolveshezen? Wat wordt er gebouwd? Ja, hier worden allemaal vrijstaande woningen gebouwd en twee onder één kappers. Ik kan het even zo Ja, film het maar even. Iedereen die daar een huis heeft gekocht, dit is je update. Ja, ja, ja, ja. kijk, eens is een, een update, dames en heren. En, ja. en wat is jouw rol in het geheel? Uh, wij doen hier het, hier het binnenwerk, uh, dus um, uh, de itonblokken, de dus uh, de uh, woningscheidende wanden, ja. de toiletgroepen, die, die bouwen wij. Hey, en is Ronnie ja. er ook bij, uh, Osama, je favoriete collega? Ja, Ronnie, Ronnie is er ook bij, maar Ronnie is vandaag... Um, uh, vertrokken naar een ander werk, want uh, hij was daar even, even nodig, dus uh, die is ah. ander Ja, werk toe. dat is niet waar hoor, Ronnie, Ronnie is gewoon zeg maar de, de zomerse variant van de ijsvrij. <laughs> Ronnie, Ronnie doet alsof hij op een andere bouw staat, maar die zit gewoon met een pils op het terras. En hij heeft gewoon het Ronnie, Ronnie, ga, Ronnie gaat zo meteen lekker naar het vakantiehuisje van, hem, en dan gaat hij lekker daar uh, op het, uh, aan het gras zitten denk ik. Ja, ja. heerlijk, heerlijk. Hey, hoe gaat het met de ramadan? Ja, uh, bijzonder goed. Bijzonder goed, we zijn weer een week verder. Mm -hmm. en. Uh, ja, het is gewoon, het is gewoon heerlijk. Uh, voor, voor mij is het gewoon uh, eigenlijk een walk in the park. Uh, ik ben niks anders gewend. Maar ook met de bouw zijn we gewoon gewend om lange, lange dagen te maken... en gewoon uh, hard door te werken. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, ik, ik, ik, ik merk er uh, vrij weinig van qua energie. Dus uh, Dat is wel lekker. gaat lekker. goed. Hey, en daar ja. heeft de zon dan ook geen invloed op, uh, uh, samen. Dat verandert voor jou niks? Nee, nee, zeker niet. Ik, ik, ik vind het nu met het zonnetje erbij zelfs, uh, zelfs fijner en zelfs lekkerder. Oh, heerlijk zeg. Zo, kijk eens ja. even van de plaatje. Ik ben helemaal in ja, je hoek Ja, echt geweldig. Ja, op, ja, wij, zijn, wij zijn niet echt van die handen uit de mouwen, typus. Je zitten moet ons namelijk, niet op de bouw zetten. Nee, nee we geven ons back en down. We zitten natuurlijk vier uur op onze krent. <laughs> uh, op de bouw slaan wij echt een deuk in een pakje boter. Maar als ik dit dan zo zie, denk ik nou, ik heb wel eens zin om aan te haken. Oh, fantastisch, hè. Ja, jullie zijn van harte welkom om een keertje een, een, een, een, een muurtje te lijmen. Dan leer ik het jullie. Ja. Of, of, of Luc. Ja, Misschien een komen? Ja, ja, dat is een, ja, dat is een idee. goed idee. Ja, laten we, laten we dat doen. Laten we dat doen. hoe zou we nog even laatste vraag? Want uh, die trui van vandaag. Ja, ik heb hem net om een twee gezet. Klopt het dat jij een T-shirt aan hebt of heb je wat anders aan? Ik heb een, uh, ik heb een longsleeve aan. Een longsleeve. Oh, dus, oh, staat hij op een drie. Met, met, met, met daaronder een, met daaronder een hemd. Oh, dat, oh, dat, maakt dan, dat maakt dan toch weer een vijf. Nee. Ja, dit is toch ook dat weer, ja. dit is dan ja. toch alles bij elkaar het ultieme bewijs... dat wij hier vanuit onze binnensituatie... of eigenlijk jij, want jij bent natuurlijk in de redactie van de Truiraad, ah, dat wij het ja. niet kunnen inschatten. Nee, nee, niet nee. Inschatten. nee, nee. Ah, dus, het is toch wel lastig, maar uh, jullie doen het wel hartstikke goed... elke ochtend. Ah, is goed, uh, Dankjewel, jongen. Hey, uh, werk zo, samen. Jullie leuk bedankt. Uh. Goed, Doe, doei. Hoi, hoi, hoi. Dit is de music en dit is deze week de... The Q Music Alarmschijf. Zoe Levi, sluit ben je arm. Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry. Dat jij bent. Mijn hoofd ligt op je schouder, en ik weet. Dit zijn Alarmschrijven. Deze week sluit me in je armen. Gisteren stonden onze Olympische medaillewinnaars in de tuin. Van Haleus, te, uh, Paleis, ten Huis ten Bosch. Ja, ja, dat is altijd een hele mond zo'n ja, Paleis, Huis <laughs> Ze ja, waren bij de koning. Ik vind dat zulke lekkere beelden om naar te kijken. Ja. Er hangt zo'n feestelijke sfeer. Ja. En ik vind uh, Willem-Alexander en Maxima daar altijd zich zo lekker tussen bewegen. Ik vond het ook leuk dat uh, Jorrit Bergsma nog een patatje kreeg van de koning. Ja. ja het is voor de koning en de koningin in hun natuurlijke habitat. hun eigen omgeving, maar zij wentelen zich ook altijd zo lekker om die sport. Echt moeiteloos. Uh, zometeen spreken wij uh, een van de medaillewinnaars uh, die erbij was... namelijk uh, Kjeld Nuis. Ja, even, een van de meest bijzondere medailles... want op je 36e toch nog dat bronspakken... en hoe blij hij daarmee was. Dat was natuurlijk echt, voelde echt als een gouden medaille. Jij hebt hem in uh, Milaan al gesproken... maar ja. ik heb heel veel zin om hem straks te feliciteren. Zometeen Kjeld Nuis na 9 uur. Zekerder zijn van jezelf... succesvoller samenwerken... beter leiding geven...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 Plus speelbus. Ja? Echt, serieus? Wat oh. oh. een geld.